Kom nu schapruimen bij Macro. Hier is opbergboxen 2 plus 2 gratis. Dit is Radio 1, WPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Laura Stek en Jos Palm. Goedemorgen. Liefde, haat, jaloezie en wraakzucht. Dat waren de ingrediënten voor een intrige die uitliep op een zwavelzuuraanslag. En dat tegen het theatrale decor van het wereldberoemde Bolshoi Theater. Topdanser Pavel Dimitritchenko bekende afgelopen week... het brein achter de zuuraanval op artistiek directeur Sergei Filin te zijn geweest. Naar verluid omdat zijn vriendin geen grote rollen kreeg toebedeeld. Er is genoeg te doen geweest rond dit incident... en wij werpen vandaag een historische blik op dit wereldberoemde instituut... de cultuurtempel van Moskou, het Bolshoi-theater. Balletdocent Peter Koppers komt er straks over vertellen. Ja, en daarna hoort u natuurlijk, zoals u gewend bent, van onze De column en deze keer is dat van Alexander Munninghoff. En daarna praten we over, jawel, duizend jaar poldermodel. Geschiedenis van het poldermodel, geschreven door... hoogleraren Maarten Prak en Jan Luiten van Sander. Ze zitten hier aan tafel... Klaar om ons straks toe te lichten hoe dat nog allemaal mogelijk is. Duizend jaar polderen in Nederland. Heer, de eerste we wij kennen elkaar al wat langer. Ik, jullie waren, geloof ik, het eerste duo hoogleraarschap in de geschiedenis. Beoefening in Nederland, dat voor kort was elke hoogleraar was. Dat was gewoon één stevige man. En jullie waren jonge mannen, getrouwd, wilden ook thuis voor de kinderen zorgen. En al dat soort mooie dingen. En gingen dus als duo samen hoogleraar in de sociaal-economische geschiedenis worden te Utrecht. Tot zover heb ik het volgens mij goed samengevat. Ja. Maar nu hebben jullie voor het eerst van je leven, na twintig jaar, samen een boek geschreven. Dan leer je elkaar pas echt goed kennen, denk ik. Hoe nou, is het nu uit? We, we, nee hoor, het is, we, we kennen elkaar natuurlijk al heel goed. Als je twintig jaar een leerstoel deelt met elkaar, dan uh, leer je elkaar ook heel goed kennen. En na die twintig jaar durfden we het aan om samen een boek te schrijven. En, en was er niet iets kleins, Maarten, een plak waarvan je dacht: ja, die van Zande? Nee. Toch niet. Laat ik dat nou maar gewoon in alle eerlijkheid zeggen, nee. Goed, nou we gaan uh, straks... tegendeel, zou integendeel ik er zelfs goed aan willen toevoegen. Nou, dat, dus, dat polder tussen jullie zit in elk geval goed om even een simpel bruggetje te maken. Uh, we gaan er straks meer over horen. Ja, en dan in het tweede uur een gesprek over de operetcomponist Frans Lehaar. Een van de lievelingscomponisten van Hitler. Maar Lehaar had wel een probleem. Hij was getrouwd met een Joodse vrouw. Hoe Hitler dat probleem oploste, vertelt straks Johan Bosveld na het nieuws van L. En hij kan het weten, want hij schreef het boek Componist van Hitler, operetten en Ontkenning in Wenen. Ja, en daarna in spoor terug het slot van het tweeluik over het 40-jarig bestaan van de NVVE, ofwel de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Of zoals het nu heet, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Ja, maar nu eerst een fragment uit het NOS-journaal van afgelopen week.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 Nee, die naam van ja. Christoffel goed, Daan zo. komt in zijn boek goed. niet voor. Hè? Dus uh, Pieter Verhagen ook niet. Ja. Dus dat lijkt me een beetje beperkt dan toch. Want ja, ja. de eerste naam, Jan van Valen ook niet klopt. Ja. Goed, maar alle andere namen van de moordenaars... dat groepje middenstanders en schutters, dat staat er allemaal in. Maar goed, ja, laten, we het, hoor, maar een paar. laten we het over de inzet van je boek hebben. Ja. Uh,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 Bekende van uh, Willem III, de twee mensen uit uh, een bastaardtak van de Oranjes, Oudijck en Zuidestein, Cornelis Tromp. En bij die bijeenkomst is uh, Willem III de aanwezig geweest, volgens de verhalen. Hè? En dan wordt er altijd gezegd: ja, je hebt daar natuurlijk dan helemaal geen bewijs voor. Dus ben ik uh, in het Kork-Huisarchief nog eens gaan zoeken. En uh, ja, de archieven van Willem III de leveren dan niets op, maar als je gaat kijken in het archief van uh, zijn neef, uh, veldmaarschool van het Staanse leger, uh, Johan Maurits, bekend van het Mauritshuis in Den Haag.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 In jouw theorie is Willem III staat bovenaan dat complot. En dan vandaar, het zijpelt het naar onderen tot het bij de nou, middenstanders dat en de is. Nee, ik denk dat Willem III gewoon van de, van de comploteurs heeft gehoord wat zij van plan waren. Maar ja, dat blijft natuurlijk altijd speculeren ook. Maar die comploteurs dus hij heeft niet... hoeven natuurlijk ook niet echt helemaal in detail te hebben uit te We gaan uh, 20 augustus uh, dat en dat doen. Maar we kunnen alvast eerste plannen hebben ontvouwd.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 Maar ik, ik denk dat je er uh, ervan vanuit moet gaan dat dat Willem III der dan uh, toch een soort uh, meesterbrein op de achtergrond is geweest. Dat, uh, daar heeft hij ook helemaal de tijd niet voor gehad om uh, dat te gaan uh, uitdenken. En dus, maar is het nou zo dat jij zegt, nou na mijn onderzoek kunnen we uitsluiten dat Willem III der het brein erachter is? Of moet dat deurtje toch open blijven? Nee, dat, dat, je kan niet uitsluiten wat betreft Willem III, der omdat we natuurlijk uh, veel te weinig uh, schriftelijke bronnen hebben. Voor zover die er geweest zullen zijn, zullen die ook allemaal wel vernietigd zijn. Die zijn gewoon in de open haard gegooid. Goed, dus de naam van de Oranjes blijft nog, er komt geen nieuwe smet bij. Ronald Prudom van Rijnen, bedankt voor je toelichting. Het boek ja, heet, heet dus Moordenaars van Jan de Wit en is uitgekomen bij de Arbeiderspers. Ja, en we gaan door met ander nieuws van deze week. De afgelopen dagen kon u luisteren naar verschillende varianten van het volgende bericht. ZE er is een bekentenis in de zaak van de zuuraanval op Sergei Filin... de directeur van het Bolshoi Theater. Een van de topdansers van het theater heeft toegegeven... dat hij de opdracht gaf voor de aanslag. Volgens Russische media had hij ruzie met Filin... omdat hij een vriendin de hoofdrol in een grote productie had geweigerd. Pavel Dimitrichenko, hier op het podium... van een van de beroemdste danstheaters ter wereld. Gisteren werd hij opgepakt met twee anderen. Ook zij hebben hun rol in de aanslag toegegeven. De een heeft het zwavelzuur in het gezicht van Filin gegooid... en de ander bestuurde de vluchtauto. De drie hebben een volledige bekentenis afgelegd. Wat is Op Sergei Filin... Ja, die laatste zin wordt uitgesproken door Pavel Dmitrichenko, een van de solisten van het Bolshoi Ballet, die bekende dat hij achter de zuuraanval op artistiek directeur Sergei Filin zat. Er bestaan nog wel wat onduidelijkheden rond, rond het incident, maar een gevaarlijke combinatie van liefde, jaloezie en rancune lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld. Het is geen goede PR voor het Bolshoi Theater, een van de meest aanzienlijke gezelschappen van de wereld. Een voorbeeld, een instituut, een cultuurtempel. Hoe dat instituut is ontstaan en hoe het zich heeft ontwikkeld. Daar gaan we het over hebben met oud-danser en balletdocent... bij de theaterschool Peter Koppers. Welkom. Dank je. Even nog over die actualiteit. Jij geeft uh, uh, dansles. Jij hebt zelf in het Corde Ballet van het Nationaal Ballet gedanst. Ja, Wat is jouw idee over dit enigszins mysterieuze verhaal? Ja, het is natuurlijk een hele onverkwikkelijke geschiedenis. Het is zeker niet goed voor de naam van het Bolshoi Theater. Al denk ik dat dat op een gegeven moment zal zich dat wel weer uitklaatje uh, <laughs> um, Ja, het, het, uh, iedereen reageert natuurlijk op, uh, op dit, hoe het gebracht wordt. Uh, het gaat om een uh, danseresje wat een rol niet krijgt, wat een uh, positie niet krijgt... Um, dat is in de danswereld niet ongebruikelijk. Ik, ik denk dat dit een kruimel is, een mogelijke afleidingsmanoeuvre... Tot een, uh, van iets wat eigenlijk verder reikt. Ik denk dat, het, uh, dat er uh, grotere belangen in het spel kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, de positie van meneer Filin zelf. Die natuurlijk, uh, ja, dat is een uiterst belangrijke positie. En ik denk dat, uh, dat er uh, mogelijk mensen zijn die die positie zelf ambiëren. Maar dus hoe het ook zij, of het gaat om uh, een rol die een danseres niet krijgt, of een positie die iemand anders begeert, het gaat om haat en neid. Er is haat en nijd in uh, dat is. Er is dat... definitief haat en neid. Ik denk zoals in uh, ja elk belangrijk instituut, maar uh, natuurlijk ook bij de hemel op de hoek dat op zich verschilt het denk ik niet zo veel. Nou, maar als we het dan toch hebben over uh, uh, bijvoorbeeld het Bolshoi... net als andere klassieke balletgezelschappen... daar is natuurlijk wel sprake van een hele hiërarchische structuur. Kan je daar iets over zeggen voor mensen die niet weten hoe zo'n... Een, een balletgezelschap is uh, opgebouwd uit uh, van onderaf aspiranten. Um, het korde ballet, onderverdeeld in drie categorieën vaak nog. En dan heb je de solistenrangen. En dan heb je de principal ranks dat zeg maar de, de ballerina's en de premier danseurs. Ja, en inderdaad, die hiërarchische structuur... die leidt natuurlijk vaak tot haat en nijd, dat, dat klopt. Heb je daar zelf ook, uh, uh, ben je daar zelf getuige van geweest... of heb je daar zelf last van gehad tijdens jouw tijd in, bij het Nationale Ballet? Nou, nee hoor, ik denk, zeker in het Westen is het zo... dat uh, mensen in het ballet vaak ook uh, extra kansen krijgen. En uh, uh, met name in modernere stukken... waarin choreografen uh, zelf de kans krijgen om met... Uh, om mensen uit te kiezen, los van die rangen en standen. Ja, ik, ik denk dus, toch dat, dat, dat in Nederland en, en elders in het West... dan krijg je een loopbaangesprekje. Hoe, hoe, hoe, ver, hoe sta je er nou eigenlijk voor? Maar ik geloof dat daar in de voormalige Sovjet-Unie... nog in het huidige Rusland sprake van was. Je, je staat ergens en ik krijg dingen te horen. Je krijgt bijvoorbeeld een uur van tevoren te horen... welke rol je hebt, uh, je is toebedeeld. Het is nou, het, het, het, is, het is wel zo dat je, je werkt daar met coachen. Mensen die... Uh, talentvol zijn, uh, die uh, krijgen een coach toegewezen al vanaf het jaar... dat ze van de school afkomen, de Bolshoi-school in dit geval. En die coach die werkt met ze aan bepaalde uh, toekomstperspectieven, bepaalde rollen. En, um, dus het is niet zo dat je opeens te horen krijgt... dat je aan een bepaalde rol moet werken, dat weet je meestal al. Het is wel zo dat je een uur van tevoren, om het maar even... dat is lijkt me iets overdreven, maar goed, je kan wel heel kort van tevoren te horen krijgen of je zo'n rol gaat dansen en wanneer. Dus ja, je kan, er wordt gezegd, oké okay, liefje, het gaat nu gebeuren volgende week of, of, of over twee maanden. En, maar het kan inderdaad ook zijn dat dat dan opeens weer wordt teruggetrokken. Maar bij het Bolshoi, er wordt in, in verschillende artikelen steeds gerefereerd aan andere incidenten in de geschiedenis van het Bolshoi-theater, mm -hmm. dat het er onbekend staat. Mm -hmm. Zoals uh, dode katten die op het podium worden geworpen door de rivalen, uh, um, uh, glas in de speech, uh, Ja, dat, Het na... glas in de spietsen verhaal, dat, uh, ken ik, uh, dat ken ik wel, maar dat slaat volgens mij op het ballet van de Parijse opera. Dat, okay. uh, ja, dat, dat, wordt dat, dat wordt op één hoop gegooid. Ja, ook een leuk wereld, huis. Wereld, ook een leuk is, huis. Het is allemaal, ja. allemaal vals. Ja. Ja. Ja. Ja. Voor een groot deel. Goed, uh, laten we het incident even loslaten en ons uh, richten op de glorie van het booshoi. Uh, want dat verdient het misschien ook in deze wervelwind. Um, Rusland is het balletland nu, hè? Ja. Uh, terwijl het eigenlijk in Frankrijk is ontstaan. Hoe is, dat, uh, hoe is die balletkunst van Frankrijk naar Rusland gekomen? Um, dat komt eigenlijk, denk ik, uh, dat is um, halverwege de 19e eeuw gebeurd. Um, men was in Frankrijk toen ook um, heel erg uh, première geil, zoals ja, tegenwoordig eigenlijk ook nog wel. Balletten werden toen um, uh, in de Parijse opera, uh, in de tijd dat, uh, dat Maierbeerder uh, directeur was, uh, werden de balletten geschreven. Die werden. Uh, opgevoerd één keer, twee keer, drie keer en dan was het weer de volgende première. En ik denk dat uh, heel veel balletmeesters die, uh, die zijn toen uh, tijdens de revoluties in Frankrijk uh, weggegaan, die zijn weggetrokken naar Rusland, want daar waren banen, daar kon je voor de tsaar werken. En die hebben een aantal van die balletten meegenomen en ingestudeerd in met name Sint-Petersburg. Daar was, en het hof. daar was het Hof. Daar was het Hof. Dus dat was uh, in die tijd, was, ja, was Sint-Petersburg de hoofdstad. En daar zat het Hof. Dus dat was heel belangrijk. En um, die balletten die hadden succes gehad in Frankrijk. Dus het was een, uh, een redelijke zekerheid dat ze in Sint-Petersburg ook succes zouden hebben. En um, dus met enige veiligheid voor het Hof konden worden opgevoerd. Um, balletten als uh, Giselle. Zoals we dat, uh, dat kennen we waarschijnlijk wel. En ook uh, Corsair, uh, Paquita, Esmeralda. Dat zijn allemaal prachtige balletten die uh, zeg maar overwinterd hebben in Rusland. En daar werden ze met een grote regelmaat van de klok opgevoerd. Dus uiteindelijk hebben die, balletten, uh, hebben die balletten kunnen overleven... doordat Rusland ze op het repertoire nam. Dus dat is eigenlijk, en in die tijd, en analoog daaraan... is de techniek ontwikkeld in Rusland, de ballettechniek... Dus um, die twee dingen hebben er samen voor gezorgd... dat uh, Rusland de balletcultuur overnam van Frankrijk. En was het ook zo dat de Russen harder konden werken... beter konden trainen dan de Fransen? Of is dat onzin? Het heeft natuurlijk heel erg dat imago van dat... Ja, nou, dat ik, ik denk... Dat, dat, ik denk dat uh, als je ballet danst, moet je overal hard werken. Ik denk dat Franse dansers niet minder hard hebben gewerkt. Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat dat, um, dat harde werken van de Russen een beetje een, een, een Sovjet-mythe uh, is... Ja, ik denk dat je dat een beetje in perspectief moet zien. En dan wat even naar het... Alexander ja. ja. Melof. Uh... Ja. <coughs> ik heb ooit dus, ik was correspondent in Moskou. Hè? Mm -hmm. En ik heb toen ooit dus een Nederlandse balletdanser, ik ben zijn naam helaas vergeten, geïnterviewd. Die was daar voor een jaar. Mm -hmm. uh, om uh, de Russische dansers uh, te leren om zich wat vrijer op uh, te bewegen. En dus eigenlijk uit die cadaverdiscipline, zoals hij dat noemde, van, uh, van het balsooi bijvoorbeeld uh, weg te halen. Mm -hmm. Want hij zei bijvoorbeeld: ze kijken over de hoofden van de mensen heen mm -hmm. steeds. Dat is een ver punt. Mm -hmm. en, uh, en, het Bosch Theater is natuurlijk een enorm theater. Ja, ja, ja zeker. Het is zeker. een immens theater. Ja. Ik geloof dat het nog steeds het grootste theater van de wereld is. qua ja, ja. afmetingen. Nee, nee, nee, nee, nee. En als je de bovenste, de ja. achterste rij moet bereiken, dan moet je anders projecteren. Oh, ja, nou, dan wanneer je in, hier in de, de stad Schouwburg ja, staat. Maar het gaat meer om wat die jongen zei: hè, dat, het, dat, dat ze iets moesten aanleren. wat ze eigenlijk door die. Sovjet-manier van, van ballet beoefenen... niet hadden, namelijk een soort van... innerlijke vrijheid, hoe je het wil noemen? Of, of durven... Je... Ik, ik denk dat je het hebt over... Uh, de klassieke balletten versus... Uh, de wat modernere balletten uh -huh. waarin je... Een, en uh, dat is natuurlijk in het Westen... is dat uh, heel goed ontwikkeld... in de 20 ste eeuw. En daar heb je een bepaalde... Uh, uh, connectie met modernere technieken. Hè. Die gooi gaven, die werken vaak met, met release technieken waar die in de bovenkant wat vrijer inderdaad moet bewegen. Mm -hmm. En dat is iets wat je in de Russische school uh, zelden meekrijgt. Ja, ja. dus ik denk over dat die... aan werd gerefereerd. Mm -hmm. En nog even over die Russische school. Want we waren nog eigenlijk bij Sint-Petersburg. Yeah. Van Frankrijk naar Sint-Petersburg. Maar Bolshoi is dus later begonnen. Dat zat in Moskou. Het Bosjo is niet later begonnen hoor. Dat, in dezelfde dat, tijd. Nee, dat is in dezelfde tijd. Het Bolschoi is... De organisatie is ontstaan in 1776 en het gebouw zoals we dat nu kennen in denk 1856 zeg ik uit mijn hoofd. Dus alleen omdat Moskou uh, niet in die tijd de hoofdstad was, uh, ging de grote aandacht en, en de, de beste gooie gaaf uit die tijd, Petit Pa, die zat in de tweede helft van de 19e eeuw in Sint Petersburg. Die werkte vanuit het, uh, het Keizerlijk Ballet in Sint Petersburg. Dus dat is, dat is de reden waarom... Uh, Moskou kwam eigenlijk pas een beetje in, uh, uh, in, het, uh, in het zicht... Uh, met Alexander Gorski in het begin van de... 20 eeuw. Dat was een uh, ex balletdanser uit Sint-Petersburg en die, uh, die hing uh, Stanislavski-methodes aan en die heeft al die balletten van Petipa ingestudeerd in Moskou en die gaf er een heel eigen, eigen zwaai aan. Zal ik Kun je maar zeggen. iets vertellen over die figuur van Gorski, ook in het licht van uh, wat er nu in het nieuws is met uh, nou ja, dominante mannen die uh, aan de top staan? Die Gorski. Die... Ja, Gorski die heeft het, uh, het Bolshoi-ballet. Het is in Rusland een bekendere naam dan in het Westen die heeft het Bolshoi-theater geleid tot aan zijn dood in 1924. Het was een enigszins megalomane man. Hij moest op een gegeven moment ook een troon in de balletzaal hebben, heb ik begrepen. Kreeg die ook? Dat vertelt de geschiedenis niet. Maar hij is kort daarna ook gesticht gestorven. Maar hij was heel megalomaan en heeft die compagnie toch in 24 jaar tijd... Helemaal de eigen stijl gegeven, de basis uh, van de stijl... waarop ze nu nog steeds opereren, zoals we die nu kennen. Het was een beetje... Ik denk dat je het een beetje ja, Dionysisch kunt noemen... in vergelijking met Sint-Petersburg, wat, wat toch meer Apollinisch genoemd kan worden. Kun je dat worden. iets meer toelichten? Ik kan me er iets bij voorstellen. In Sint-Petersburg was, uh, de, zoals we net bespraken... het was het theater van het hof. Alles was uh, heel erg... Um, gestructureerd, uh, verfijnd. En in Moskou uh, was het allemaal wat wilder, wat, wat, wat ongerijmder. Ik denk ook omdat Gorski een beetje Stanislavski aanhing... het, was allemaal wat, um, het, het moest meer, meer uh, realistisch zijn. Uh, Gorski wilde de barrière tussen mime en pure dans... zoals dat bij Petipa uh, uh, waarschijnlijk gebeurde, wilde die neerhalen. En uh, dat leidde ook tot hele rare dingen. Ja. Ik bedoel, de, de hoofdrol in Giselle, de, de danseressen die dat deden in het begin... Uh, ik heb het over de jaren 1910... die hebben op een gegeven moment toestemming gekregen... om op hakjes door hun rol te lopen in plaats van hun spietsen aan te trekken. Ja. Dus dat, dat, dat heeft tot uh, potsierlijke uh, dingen geleid. En dat kon omdat... Dat kon uh, omdat het uh, daar allemaal wat, wat, wat wilder was. Wat, wat meer eigen tijd, sir, en dat. Uh, en omdat het ver van het hof was. En omdat het ver van het hof was. En uh, wanneer is dat Bolshoi? Dus altijd, uh, het stond altijd een beetje in de schaduw van het uh, Mariinsky-ballet. Naar ik begreep, dat is natuurlijk nog steeds wel een beetje de competitie. Welk ballet is beter, het Mariinsky of het Bolshoi? Uh, maar wanneer werd het Bolshoi echt uh, bekender, groter? Het Bolshoi werd um, uh, groter in, um, in de Sovjet-tijd, omdat... Uh, toen Moskou werd de hoofdstad. Dus toen is, is de, de grote aandacht weer naar het Bolshoi Theater gegaan. Er zijn uh, belangrijke pedagogen en dansers um, uh, gevraagd... Uh, naar het Bolshoi Theater te gaan om daar te werken. En uh, gevraagd, ja, dat varieert van uh, gedwongen tot... Uh, hè? <laughs> op zijn Bolsjewistisch. Um, dus toen is het um, veel talenten van Sint-Petersburg... die zijn in Moskou terechtgekomen, die hebben dat... Dat theater dus ook helpen um, opnieuw op te bouwen. Maar, eigenlijk. Wat, wat vonden Lenin en Stalin nu eigenlijk van ballet? Ja, precies. Wat bedoel, wat, voor de kan, elite was. Ik kan het... me zo voorstellen, ik, ik heb geen idee. Maar wat, had het socialisme daar een theorie over, een, een legitimatie mochtens? Nou, aan de ene kant uh, hadden ze dus wel in de gaten dat het een, een belangrijke kunstvorm was. Maar uh, ze zaten er heel erg mee. Want het was natuurlijk wel iets wat. Uh, uh, van de elite was, wat bij de elite hoorde. Daarom. En, ja. en dat is, het, uh, dat is het, uh, het nadeel. Ik denk dat heel veel balletmeesters uit Petit Pastijd... hebben geprobeerd het ballet te redden uit de klauwen van, uh, van, uh, de, de, van de Bolsheviken. En die hebben de bepaalde aanpassingen gemaakt om ballet, zeg maar, toch uh, uh, geautoriseerd te blijven krijgen. En ze hebben een. Uh, een hoop balletten die zijn helaas van het repertoire verdwenen. Maar er zijn ook een aantal balletten, zoals het Zwanenmeer. Die hebben een, een performance direction gekregen die past binnen de Sovjet-ideologie. bijvoorbeeld ook de grote Russische gedachte onder Stalin uitgedragen in het ballet? Of dergelijke dingen? Moeten we ons dat Nou ja, er zijn heel veel. Uh, uh, balletten gecreëerd in die tijd die die gedachten uitdragen, de verheerlijking van, van, van kolgozen en dat soort dingen. En, en er zijn zelfs balletten gemaakt die over ruimtevaart gingen. Ja, dat zijn natuurlijk. Nee, precies. Het zijn hele als je, die als je, als, je, als je die balletten of fragmenten ervan terugziet, het is, het, is, het is heel erg. Uh, het is, het, ja, je, je, je, je lacht je dood als je het terugziet. Het is, het is met, met allemaal rare muziek en allemaal mensen die met vorken uh, met, uh, met, uh, uh, uh, in de handen en. Uh, en, uh, grote bewegingen staan te maken. Het, is, het, en, het, en het zwaar... werd propaganda. Socialistisch, en het is... socialistisch, ballet. Bestond Ja, dat, die, die, ja, dat ja. heeft bestaan. En dat gaat natuurlijk compleet in tegen de... tegen de, ja, de lyrische, poëtische natuur van, van ballet. Maar het, ja. het, het, het moest. Het, was, het werd onderworpen aan de ideologie. Die PQ is het nog steeds zo belangrijk, hè? Uh, Dat ja. denk ik wel. Daar heb ik ja. geen zicht op. Maar dat is al ongetwijfeld. Ja. En het, het Bolshoi ging, uh, kreeg meer bekendheid ook in de jaren 50, hè? Bij, In het ja. Westen. Ja, ja. In acht, 19, 1956 kwamen ze voor het eerst in Londen. En uh, die, uh, door die bachische, lichtelijk, acrobatische stijl... werden ze, uh, Ja, dat, dat was ongekend, dat, dat, dat was zo ontzettend nieuw en, en prachtig... En, um, Um, de, ja, in Londen kende men natuurlijk in die tijd alleen de Royal Ballet. En dat was uh, ja, vergeleken bij de Russen toch wel enigszins stutter. Het is 1956, 56, want het was het begin van de dooi. Ja. Het was het jaar waarin de zijn befaamde redenvoering hield... waarin die Stalin eigenlijk tot een massa-moord naar uh, meer of meer verklaard. Ja, dat en is en... bij mijn weten ook ja. de reden geweest... waarom, uh, waarom uh, ze uiteindelijk... dat denk ik. Daar toe ja. naar het westen mochten. Ja. Ja. Maar niet iedereen ja. mocht mee, hè? Niet alle solisten waren nee, welkom. Nee, er is uh, bijvoorbeeld een hele beroemde ballerina... Maya Prisetska, ja, is, is, uh, ze leeft nog. Ze is geboren in 1925. Ze, ze, ze stevend af op de 90. Uh, dat was een, uh, een uh, hele sterke... charismatische persoonlijkheid op het toneel. Ze, ze, ze sprong tegen het plafond. Ze sprong ontzettend hoog. Ze had beeldige armen... En um, de, de, ja, dat. Uh, beeldige, beeldige, beeldige, dat arme, mooi, ja, beeldige, beeldige, beeldige, arme, ziet beelde, arme, beeldig, neem, ik vind het heel erg. je ziet dat niet zo veel meer in ballet tegenwoordig. <laughs> maar goed, die uh, je kijkt toch heel veel <laughs> van Ja, ja nee, dat is. Uh, <laughs> <hijf> <hijf> um, die vrouw, die. Uh, uh, uh, ze was joods. En dat is natuurlijk. Uh, nou ja, het, uh, uh, ook in, uh, in Rusland, keizerlijk Rusland en ook in Sovjet-Rusland, hebben, uh, hebben de joden het, zoals we waarschijnlijk wel weten, ook vreselijk moeilijk gehad. Ze had joodse ouders die verdwenen op een dag. Toen ze, ik meen, tien was en uh, die heeft ze nooit meer teruggezien. <Klacht> ze heeft dus, ofschoon, ze had zo'n groot talent dat ze niet om onderheen konden, maar ze is wel altijd in de gaten gehouden. En ik denk dat uh, dat uh, de regering bang was dat ze mee zag, dat ze zou vluchten naar het westen. En toen mocht ze in 1956 mocht ze niet mee. En er zijn voor um, ze heeft uh, bepaalde rollen die werden uh, ingevuld door uh, veel slechtere dansers. En ze, heeft, ze is overigens wel naar het westen gegaan in 1960, naar Amerika. Toen kreeg ze wel toestemming. En toen maakte men dus kennis met Maya Plisetska ja. En nog even, zij is een grote naam. Um, uh, zijn er nu nog grote namen in het Bolshoi? Is het nog steeds uh, een van de grootste gezelschappen naast het Mariëntje... of staat het er net nog een beetje onder? Ik denk, uh, het is een kwestie van smaak. Hou je van, inderdaad, iets wilder, iets baggischer, dan is het Bolshoi bonton. En hou je van iets, iets uh, verfijnder, iets keuriger... dan is het Mariinsky uh, mooi. Maar ze hebben, ze hebben prachtige dansers. En het incident heeft het Bolshoi niet aangetast, zeg jij? Um, voor zover ik weet niet. Ik denk dat dat iets is. Dan moet je hem over, over een paar maanden of een paar jaar misschien vragen. Goed. Hartelijk dank voor je komst en toelichting Peter Koppers, dansdocent bij de Theaterschool. Ja. Graag gedaan. En dan is nu de hoogste tijd voor, de, we hoorden hem net al eventjes, Alexander Munninghoff, uh, voor de column. Uh, Alexander, we zijn natuurlijk zoals altijd razend benieuwd. Ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Dank je wel. Het is binnenkort Couperusjaar. en wie Couperus zegt, zegt Albert Vogel. Dit statement zal de jongere generatie niet meer bekend voorkomen... want deze eminente voordrachtskunstenaar stierf ruim dertig jaar geleden... en in die tussentijd is er juist op het gebied van wat ik zou willen noemen... collectief taalbeheer erg veel veranderd. Beter gezegd verslechterd. Wie zich nu ook maar iets van het even streng gereglementeerde... als bloemrijke Nederlands van het begin van de vorige eeuw permitteert, kan rekenen op dierlijk onbegrip en platte spotzucht... Uwe excellentie heeft haar handschoenen in de auto laten liggen... sprak de chauffeur van minister Jan Donner van Justitie... een kleine eeuw geleden waarschuwend. Volkomen correct, dat haar. Want het woord excellentie is vrouwelijk... ook al gaat het om een mannelijk persoon zoals in dit geval. Dat dit soort taalkundige fijnzinnigheden toen nog... door de dienende stand werd doorgrond en naar behoren toegepast... kan ons alleen maar tot weemoed stemmen. Want we zijn terechtgekomen in een wauwelcultuur... Gekenmerkt door onzekerheid en gebrek aan taalpolitie. De neiging om de rest van deze kolom met horribele voorbeelden... van taalvervlakking of verminking te vullen, onderdruk ik knap. Ik volsta met een enkel recent voorbeeld... de ingeburgerde Franse woorden restaurant en entrecote. De schrijfwijze is gelukkig nog onaangetast... al zal de accentie complex er bij menig een wel bij inschieten... bij entrecote, maar met de uitspraak is het droevig gesteld. Het is restaurant en entrecote, maar om God weet welke reden... kakelt iedereen tegenwoordig over restaurant en entrecôte. Gauw terug naar Albert Vogel, die tegen zo'n taalverloedering... terstond geprotesteerd zou hebben. Hij ademde en leefde couperus. Honderden voorstellingen heeft hij gegeven uit het oeuvre van de grote Hagenaar... met wie hij zich persoonlijk verwant voelde. Want Albert was in 1924, bijna acht maanden na de dood van couperus, geboren. Die geest heeft zich onverwijld bij de conceptie in mij genesteld en wilde zo spoedig mogelijk weer op aarde terugkeren, heeft Albert Vogel mij letterlijk toevertrouwd. Ik kende Albert via een broer van mijn vader, met wie hij zeer bevriend was. Een vriendschap die geleid heeft tot het huwelijk van mijn oom met de actrice Ellen Vogel, de zus van Albert. Bij Albert Vogel was de Nederlandse taal in veilige handen. Wilde je weten hoe Nederlands gesproken moest worden, dan legde je je oor bij hem te luisteren. Hij was als taalbeheerder vlijmscherp. Als je gelijk zei in plaats van meteen, kreeg je een reprimande. En natuurlijk was daar het bekende lijstje van woorden die je nooit mocht gebruiken: koelkast, gebak, trek hebben, lusten en vooral smakelijk eten. Dat waren doodzonders. Goed te articuleren was in Huizen Vogel een eerste vereiste. Zijn stiefdochter Caroline moest met een dik boek op het hoofd rondlopen om een rechte gestalte en de daarmee samenhangende longenregulering, belangrijk voor een juiste dictie, te krijgen. De taal was hem heilig en hij wist wat zijn taak was. Een acteur beeldt uit en een voordrachtskunstenaar roept op, was zijn credo. Hij had een scherp oog voor de onttakeling van de tradities... die in de jaren 60 en 70 plaatsvond... en die hij vergeleek met de ondergang van het Romeinse Rijk. We leven op een stervende bol. Het kruilt hier van de maden, was zijn idee. Albert Vogel ging nooit verkleed of anderszins aangepast het toneel op. Hij vertrouwde puur op de kracht van het woord en dat droeg hij met grote overtuiging uit. Zei, hij dat hij in de daag... Zei het dat hij in de dagelijkse omgang... graag de dandy die Cooperus was geweest, nabootste. Hij was vaste klant bij de inmiddels opgeheven kleermakers... Spalton en Maas in Den Haag. Hetzelfde exclusieve atelier... waar ons koninklijk huis zich in de maatkleding liet zetten. Legendarisch was zijn fietspak, compleet met knickerbockers, geruite pet en handschoenen met gaatjes... waarmee hij op zondagochtend placht te vertrekken om na een half uur te laten opbellen of de thuisblijvers niet wilden aanschuiven... bij de sherry bij de buren om de hoek, waar hij was blijven steken. In 1973, vijftig jaar na de dood van Couperus... regelde hij een paar koetsen uit de koninklijke stallen... voor een Couperus-tocht door Den Haag. Die eindigde in Hotel des Zendes, waar onder regie van Luc Lutz... tableau vivants werden uitgebeeld zoals Mort de Cleopatre en De Rodster der Eeuwen. Een ex gezelschap, waaronder Helle Haase, Adrian Roland Holst... Charlotte Keuler, Ellen Vogel en Erik Schneider... zagen aanvallige Leidse studenten op last van Albert door Caroline... uit haar mooiste vriendinnen gerecruteerd daaraan deelnemen. Ik vond hem een prachtige man. Toen ons eerste kind één jaar werd, logeerden we bij hem in zijn villa op Mallorca. Ter gelegenheid van die verjaardag ging de champagne open... En Albert legde, terwijl zijn gouden ringen en armbanden fonkelden in de zon... tref zeker één druppel op de lippen van mijn zoon Michiel. Geniet van het leven, jongen, zei hij daarbij. Het klonk, zoals hij het zei, zoals hij het zei als een bevel regelrecht uit de hemel. Een magisch moment. Ja. Dus je zoon is gedoopt. Ja, juist. <laughs> Bedankt, Alexander Munninghoff. We gaan overigens in juni nog uh, uitgebreid aandacht besteden... bij OVT aan Louis Cooperus. Um, we gaan door met het volgende onderwerp van dit uur. Kabinet en oppositie draaiden de afgelopen weken gezellig om elkaar heen. Ze wilden er gezamenlijk uitkomen. Je zou bijna denken dat het onze tweede natuur is, polderen. We leven in een vergevorderde overlegcultuur. Thuis, op school, op het werk en in de politiek. Vaak wordt gezegd dat ons geliefde poldermodel begon met het akkoord van Wassenaar in 1982. Anderen noemen de oprichting van de Sociaal-Economische Raad in 1950... Maar dat het eigenlijk al in de middeleeuwen is begonnen, dat hoor je niet vaak. Ja, en dat is precies wat we tegenkomen in het nieuwe boek... Nederland en het poldermodel, sociaal-economische geschiedenis van Nederland, 1000 tot 2000. Uh, en de schrijvers ervan, Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden, we ze zo straks dan eventjes, uh, zitten hier aan tafel. Heren, eerst maar even meteen bij het begin beginnen... Uh, nou, niet bij het begin beginnen. Nee, we beginnen bij het begin van jullie boek. Want jullie beginnen jullie boek in uh, 1651 bij de zogenoemde Grote Vergadering in de Ridderenzaal. Daar vlakbij werd 20 jaar later, uh, twee, 21 jaar later, Johan de Wit vermoord. Dat was het poldermodel. Even werkte het niet. Maar in 1951 werkte het natuurlijk waarschijnlijk nog heel goed. Want jullie gaan niet voor niets met die Grote Vergadering beginnen. Leg eens uit, waarom beginnen jullie met die Grote Vergadering en wat was eigenlijk die Grote Vergadering? Um, de grote vergadering was een bijeenkomst die belegd werd na het overlijden van stadhouder Willem II. Um, en een paar jaar daarvoor het sluiten van de Vrede van Münster... waarop de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden eigenlijk um, ja, een pas op de plaats maakten en om zich heen keken en zich afvroegen hoe moet het nu verder met ons? Ja, 80 jaar de oorlog was net afgesloten, Absoluut. De vrede. Dus een soort algemene vergadering van de mensen die het in Nederland voor het zeggen hadden. Ja. Hoe gaan we het nou doen? Nou, het, is een, het is een heel goed voorbeeld van het punt wat wij willen maken in het boek. Als er een probleem is, als er uh, beraadslaagd moet worden over waar gaat het heen met dit land. Dan roepen we een vergadering uit van degenen die het voor het zeggen hebben in, in dit land inderdaad. En dan proberen we daar besluiten te nemen. Het is ook een mooi voorbeeld, want voor een deel werden de besluiten genomen. Voor een deel werden de besluiten uitgesteld, zoals dat... Ook in de Nederlandse cultuur past. In, in allerlei opzichten is het een symbolisch moment in die geschiedenis die we bestudeerd ja, hebben. Ja, eigenlijk is daar alles al samengebald waar we, wat eraan vooraf ging en daarna verder. Ja. He, dat, dat, dat, dit is zo'n prachtig scharniermoment in jullie ogen. Ja. En je hebt ook niet voor niets uh, het plaatje, het schilderij van die grote vergadering op de voorkant van je boek gezet. Ja, ja. Want dan zie je eigenlijk allemaal mannen ja. in gelijksoortige kleding. Uh, in, uh, in banken tegenover elkaar zitten en in, in het midden een klein groepje mannen... die kennelijk net iets belangrijker zijn. Ja. En het, het, kijk, het punt wat wij wilden maken met die um, grote vergadering... is, zoals Jan Luijten daarnet al zei, uh, er wordt hier overlegd. Uh, belangrijke besluiten moeten een breed draagvlak krijgen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat die mensen die op dat schilderij zijn afgebeeld niet als individu herkenbaar zijn. Er is niet een vorst bijvoorbeeld die je daar kan identificeren. Maar er is een brede groep van min of meer gelijkwaardige mensen. Inderdaad, mannen. Dat is wel een beperking die je uh, hier uh, in dit geval mag aanbrengen. Uh, en die mensen die um, uh, hebben eigenlijk gezamenlijk de leiding... over op dat moment de meest succesvolle economie in de wereld. Dus er zijn eigenlijk een aantal... Dingen die daar bij elkaar komen en die ook de thematiek van ons uh, boek vormen. Namelijk, we hebben het hier over een regio die economisch gezien... tot een van de meest succesvolle in de wereldgeschiedenis behoort. He, wij wonen in een ja, van de meest welvarende delen van de wereld. En dat al eeuwenlang. Een uh, samenleving die gekenmerkt wordt door een grote mate van uh, sociale gelijkheid. Niet volledig, maar toch uh, vergeleken met andere samenlevingen in behoorlijk grote mate van sociale gelijkheid... en een samenleving waar de instituties gebaseerd zijn op inspraak en overleg. Ja, even, laat, dit, dit is eigenlijk in het kort het hele boek. Ja. Dus eindelijk kan ik zeggen, heren, bedankt voor uw komst. Ja. Uh, we praten ja. nog even verder over het maar dat doen we niet... want jullie hebben toch nog meer te vertellen. En het is mooi dat je het even kort samenvat. Want dat biedt de gelegenheid om meteen de volgende vraag te stellen. Uh, mag je zo'n norm natief normatief begrip, want dat is het in zekere zin wel. Het is het poldermodel, polderen, dat is wij komen er hoe dan ook samen uit. Dat hebben we ergens in de jaren negentig ontdekt. Nou dat, dat zou je kunnen zeggen. De vraag is eigenlijk, mag je dat model loslaten op de geschiedenis? Want is het daarvoor niet te, te, uh, te subjectief? Mag dat? dat, dat, dat, soort, dat ben ik ben wel benieuwd naar hoe jullie naar kijken. Ja, want maar... toen wij het deden, hè, toen die jongens ja. daar in 1651 zaten, wisten ze nog niet... Wij zijn het poldermodel nee, aan het uitvinden. Dus mag je zo'n begrip dan gebruiken? Nee, nou, die term die is natuurlijk uh, tamelijk recent ontstaan. En ja, die, je, we gebruiken allerlei termen, uh, staat of. Uh, dus, uh, het hele historisch bedrijf bestaat eruit voor een deel dat je termen die nu gegroeid en on zich ontwikkeld hebben, ook op het verleden toepast. En het is ook niet zo dat wij laten zien dat het altijd goed werkt. Hè? Dus de, die, de norm dat het altijd goed werkt, dat, uh, dat hoop je. Maar we laten ook wel degelijk zien dat er lange perioden zijn geweest... in Nederland waarin het niet werkt. Ja. Waarin uh, men om de tafel zit en er gewoon niet uitkomt met elkaar. Omdat we dan, en dat is denk ik een belangrijk inzicht wat we als schrijvende hebben opgedaan... dat je een bepaalde spelverdeler nodig hebt. Een, een, iemand, een, een centrale instantie die het, het speelveld definieert... en er ook voor zorgt dat als mensen voortdurend besluiten uitstellen... of niet bereid zijn om compromissen te sluiten... met een soort stok achter de deur, ja, de, de mensen terugjagen naar... Uh... Ja, als we, even, want we hadden het in het begin van de uitzending over Johan en Cornelis de Wit... De geboelers de wit, dat waren natuurlijk jarenlang de spelverdelers in jullie ja. termen. En dan in 1672 ineens is het afgelopen. Is dat, is dat inderdaad zo'n moment dat het, ja. het poldermodel even niet werkt? Nou, ja, kijk, Hoe kijken jullie voor, voor de goede orde, 1672 is een um, heel uh, ander soort van moment... omdat Nederland dan door uh, buitenlandse militaire mogendheden onder de voet gelopen wordt... Um, en nou ja, daar valt geen poldermodel tegenop gewassen. Dat als in dan moet je iets anders verzinnen. Ja, dat, ja. dat uh, maar het is interessant, omdat uh, vervolgens komt uh, Willem III aan de macht... en die uh, baseert zijn regeringsmodel gedurende een aantal jaren... juist op een veel hiërarchische aanpak. He, die denkt, uh, ik heb nu de macht gekregen en ik heb het hiervoor het zeggen... En eigenlijk binnen tien jaar komt hij erachter dat het zo niet werkt. Dat hij moet overleggen, dat hij uh, met andere stakeholders aan tafel moet zetten, zitten. En hij neemt dat inzicht mee naar Engeland in 1688. En komt daarom eigenlijk met een revolutionaire omwenteling in Engeland... de Glorious Revolution, waarbij de vorst... Uh, het gezag in dat land gaat delen met het parlement. Ja. model in... heeft ze in Engeland niet helemaal doorgezet. geloof. Ik. Nou, nee. toch in grote mate juist wel. Okay. Want het hele ja. punt van die Glorious Revolution is juist... dat ook daar belangengroepen via het parlement het voor het zeggen krijgen. En er zijn heel veel historici die zeggen... dat is de opmaat voor het uh, British Empire. Dus in die zin is ook in die samenleving... zeg maar een stukje van die Nederlandse traditie geland... Via precies onze eigen dus, Willem III. -de zeg maar de de Willem III, die had bijgeleerd, heeft Engeland medeverantwoordelijk gemaakt voor hun wereldmacht. Uh, laten we even de, de geschiedenis dadelijk nalopen. Vanaf het begin. Wat ik aardig vind, ook echt aardig vind aan jullie boek naast allerlei andere dingen, is dat jullie ook eigenlijk zeggen: ja, je wordt nooit met die polde helm op je kop geboren als Nederland. Dit is iets wat opnieuw steeds weer moet worden uitgevonden. Ja. Uh, nee, we laten bijvoorbeeld zien dat halfwege de 19e eeuw, dan is eigenlijk de vorige fase van het poldermodel. Uh, de gedecentraliseerde structuur van de republiek die is uh, ten onder gegaan, afgestraft, uh, ge her hervormd. Er is een periode van een soort vacuüm ge geweest op dit terrein. En pas in de tweede helft van de 19e eeuw wordt het poldermodel op een andere manier weer uitgevonden. Dan gaan we toen naar, via de opkomst van de, van de bonden, de vakbonden, werkgeversorganisaties, po moderne politieke partijen, naar het neocorporatisme. De, ja, de dan, dan wordt dat poldermodel, zeg maar, als je al een lijntje legt, is dat dat poldermodel voor steeds meer. Nederlanders eraan mee gaan ja. doen. Ja, dat ja. is eigenlijk wat je boek vertelt. Als we nou teruggaan naar helemaal het begin... Dan, dan, dan hebben jullie namelijk ontdekt waar het begonnen is. En dan ga ik dat... Zal ik dat verklappen? Ja, ik ga de aanzet geven. Het is begonnen in Tiel en wel in het jaar 2015. Leg uit. Um. Ja, dat is een beetje een, een, een overstatement, zou ik eens willen zeggen. Maar de eerste bronnen die we hebben over het, ontstaan van, uh, het bestaan van gilden in Nederland... dateren inderdaad uit het jaar 1015, wanneer een, een monnik, Alpertus van Metz, Nederland bezoekt daar een, een, een verslag van doet, een bekend, bekende historische bron... en dan schrijft hij over de, het koopliedengilde van Tiel. Dus de kooplieden hebben daar met elkaar een, een organisatie opgezet. We weten daar niet zo heel veel vanaf. Dit is eigenlijk de enige bron die we hebben. Ze hebben feesten met elkaar, drinkgelagen... Ze, vergroot zo de broederschap in het onderling vertrouwen... en ze delen ook risico's commercieel met elkaar. En ze hebben een soort corporatieve status... dat is niet helemaal duidelijk binnen dat heilige Romeinse Rijk. Ze hebben een, een privilegie waarschijnlijk van een vroegere uh, keizer gekregen... waardoor ze een, een, een bepaalde... Ja, Officiële juridische functie. Een groep die koopmannen in een klein stadje... in, het, in dat grote uh, algemene heilig Romeinse ja, Duitse Rijk. een behoorlijke handelstad natuurlijk. Ja, oké, okay, maar goed, ja. uh, uh, grosso modo. Ja. En die vinden al toevallig... gaan ze een beetje beginnen aan... we moeten met overleg er samen uitkomen... en de koning moet zich niet te veel meer bemoeien... moet een beetje op afstand blijven. Uh, is, is dat iets wat zich verder ontwikkelt? Want... Uh, maar de, de feodaliteiten, het systeem van... Uh, aan de top staat een koning en een leenheer en een graaf... en een hertog en de onderstaat van allerlei anders... dat is gunstig geweest voor die ontwikkeling van een soort poldermodel. Leg ja. dat dus uit. Nou, kijk, er um, zijn denk ik twee dingen om hierover te zeggen. In de eerste plaats, uh, het gilde is als zodanig... natuurlijk niet een uniek Nederlands verschijnsel. Dat had je in heel Europa. En wat je ook in heel Europa vond, was uh, in die periode... Um, Eigenlijk een soort fragmentatie van de macht... waarin uh, die uh, feodale heren hun gezag deelden met allerlei organisaties... zoals gilden, maar ook met steden. Uh, hè, met, met allerlei verbanden waarin mensen waren samengebracht. Wat wij uh, stellen in het boek is dat de feodaliteit heeft een hele slechte naam... omdat het... Uh, vaak beschouwd wordt als een systeem waarin uh, allerlei sociale groepen rechteloos waren, voortdurend uh, van hun uh, ja. eigendommen vervreemd. Je door je de gewoon alleen boven aan en, Zeker. En de top. Ja. En ja. wij zeggen, er was ook een hele andere dimensie aan, en dat was dat het systeem de ruimte schiep voor mensen om zich te organiseren. En juist in Nederland, en vooral dan in West-Nederland, zien we dat die horigheid een relatief geringe rol speelt. Dus je hebt eigenlijk weinig last van de nadelen van de feodaliteit. Maar er is veel ruimte voor die zelforganisatie die een van de positieve kanten is van de feodaliteit. En dat is de reden waarom wij nou ja, een zekere herwaardering bepleiten van dat stelsel. Ja. Nu, nu maken we even een sprong, een sprongetje. Uh, wat jullie ook steeds zeggen, er zijn in Nederland mensen die dat poldermodel niet helemaal begrijpen. En het zijn met name ook soms machthebbers. En een van die machthebbers die dat poldermodel niet helemaal begrijpt is Philips II, koning van Spanje en bij ons soeverein. Die begrijpt het niet helemaal. Le uh, hoe zit dat? Uh, de, de, de erfenis van dat uh, feodale periode was in een hecht georganiseerd maatschappelijk middenveld, zo zou je het kunnen noemen. Dus steden hadden uh, sterke privileges verkregen dankzij uh, hun onderhandelingen met vorsten. Um, en tegenover stond het streven van de vorsten zelf om uh, uh, min meer uniforme, gecentraliseerde rijken op te bouwen. En, daar een, en, uh, daar, en daarom dus ook die machten van de de steden in te perken en af te schaffen. Nou, dat conflict ligt ten grondslag aan onze opstand. Daar zit natuurlijk ook een hele religieuze dimensie aan. Maar dit, dat conflict tussen uh, de centraliserende macht... van Karel V, de Philips II, de, uh, de Habsburgers... en uh, die gedecentraliseerde structuur... waar de Hollandse kooplieden zich zeer wel in voelden... want daarmee konden ze eigenlijk de lakens hier uitdelen... Dat leidde tot uh, ja, ja. de 80-jarige oorlog. Maar moeten, kunnen we dan zo ver gaan als Philips II dat polderen, bij wat bij ons de gewoonte was. Hè, en wat ook was vastgelegd in de economie en in die gilden ja. en in de koopliedenstand, et cetera. Als hij dat nou wel begrepen had, hadden we dan geen 80-jarige oorlog gehad? Nou ja, dat zou kunnen. Maar het is uh, dat, dat, dat soort iffy history, moet je uh, een klein beetje voorzichtig mee zijn. <laughs> Want wat we zien is in die periode, tweede helft van de 16e eeuw, eerste helft van de 17e eeuw, zijn dit soort conflicten, schering en inslag in heel Europa. Het punt is dat in de meeste gevallen in Europa de vorsten winnen, maar dat nou net in ons deeltje, het is dus een beetje een ja. Asterix- en Obelix-verhaal, in deze ja. kleine uithoek van het continent van Europa. Houden dus uh, de, de zeg maar, uh, organisaties van onderop, die blijken aan het langste eind te trekken. Ja, maar heeft dat polder daarmee te maken, of juist niet want, Ja, dat want, heeft er heel ah, erg mee te leg maken. Dat eens uit, want in nou, die 80 jaar de oorlog, wordt ja, vaak gezegd, tegenwoordig dat was een burgeroorlog nou, van iedereen in Nederland vocht met elkaar. Hmm. Maar en ik zeggen jullie, iedereen deed het met elkaar, of niet? Of, Zeker. Het zien? En een van de mooie dingen waar je dat aan kan zien, is aan de manier waarop die opstand gefinancierd werd. Want dat was natuurlijk een heel groot probleem. Er moest geld komen om die oorlog vol te houden. En een van de dingen die je ziet is dat al in een heel vroeg stadium... de steden erin slagen om mensen uh, ervoor te interesseren... om hun geld te investeren en uh, via de belastingen bij te dragen aan die opstand. En dat geeft duidelijk aan dat die opstand een zeg maar, populaire basis heeft. Dat er een, een uh, hele hoop mensen zijn die bereid zijn... om hun uh, bezit als het ware te investeren in die onderneming. Ja, als, als we nu even weer verder springen, want die, dat poldermodel, Jan Luijten van Zanden zei het net al, in de 19e eeuw kwam het ook onder druk te staan, onder mm -hmm. door koning Willem I, die het ook niet helemaal begreep, net als ja. Philips II, die dacht ja. ik ben de baas en die ja. niet begreep dat je vooral moet overleggen. En dan zet het eigenlijk vooral door na de oorlog, en dan maken we echt een grote sprong in de 20e eeuw, uh, is het dan op zijn best? Uh, het is dan goed aangepast aan de economische uh, mogelijkheden en problemen van Nederland. Dus dan functioneert het uh, voortreffelijk. Maar ik denk dat het ook in, de, in zijn middeleeuwse context heel goed gefunctioneerd heeft. Ja. Het heeft ook toen Nederland tot een van de rijkste gebieden in de wereldeconomie uh, gemaakt. Of mede helpen maken. Ja, als, als we dat poldermodel even loskoppelen los van de economie. Dat kan natuurlijk niet, maar toch voor het gemak even. Ik geloof dat Pieter ook een bekend, een bekend historicus ooit geschreven heeft. We hebben in Nederland een soort ideaal van gematigdheid. Dat komt steeds ah. weer onder druk te staan. En steeds weer nieuwe groepen moeten zich dat ideaal van gematigheid eigen maken. Ja. Van, van roel van duin ja. tot en met Jan Morijnissen. Is dat ook wat. Is dat het een logisch gevolg van ons pondenmodel? Nou, dit, eh, kijk, dat is het punt wat je eerder noemde. Namelijk dat wij zeggen dat het niet een aangeboren eigenschap is. Je moet niet vergeten, Nederland is gedurende belangrijke periode van. Uh, onze geschiedenis, een immigratieland geweest. Dat alleen al moet je behoeden voor de gedachte... dat dit uh, als het ware uit de grond groeit. Uh, dus de, de, de manier waarop we met elkaar omgaan... is niet een vanzelfsprekendheid... maar moeten we elke generatie opnieuw leren. En dat zie je ook weer als je naar de problemen van vandaag de dag kijkt. Uh, er zijn allerlei mensen die zeggen... zo komen we er niet uit... Uh, wat wij willen duidelijk maken met dit boek... is dat, uh, dat polderen niet vanzelf gaat... maar dat als je erin slaagt om met elkaar... het over een bepaalde koers een te, eens te worden... dat dat alleen al een heel belangrijk element is in nou ja, de, de toekomst. Het is een vraag die je nooit aan een historicus mag stellen... en we hebben nog 20 seconden om die beantwoord te krijgen. Uh, een historicus beschrijft het verleden en geeft, geeft geen advies. Maar eindelijk is jullie advies... polderen moet, polderen mag, maar liever polderen moet. Ja, ja oké. Okay. Heren, het is een prachtig boek. Ah, uh, uitgekomen vervolg, bij uitgeverij ja, ja, ja, ja. Bert Bakker. En uh, bedankt voor jullie komst en toelichting. Ja, graag gedaan. Ja, in het tweede uur praten we over operettecomponist Frans Lehaar. Een van de lievelingscomponisten van Hitler. Zijn stukken werden zelfs gebruikt als nazi-propaganda. En dat terwijl Lehaar een Joodse vrouw had. Hoe het Derde Rijk daarmee omging, hoort u straks. En in het spoort terug het tweede en laatste deel van de documentaire over de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Die vereniging bestaat 40 jaar. Maar nu eerst het nieuws van 11 uur. Meisjes van 13. Niet zo gelukkig. Meisjes van 13. Niet zo gelukkig.